Het wil nog niet helemaal vlotten met hulp voor Gaza. Sinds de wapenstilstand laat Israël meer hulp het gebied in, maar niet genoeg. De tekorten zijn volgens correspondent Nasra habib Allah nog steeds te groot. En dan heb ik het niet alleen over voedsel en medicatie... maar bijvoorbeeld ook over dingen als zonnepanelen of generatoren. Die zouden helemaal niet binnenkomen omdat Israël die vooralsnog zou blokkeren. Ja, de verwachting was misschien dat nu er een akkoord is... de grenzen open zouden gaan en er ineens weer heel veel meer Gaza binnen zou komen worden gelaten en die tekorten misschien snel wat kleiner zouden worden, maar dat valt dus best nog wel tegen. Ondertussen heeft Israël weer lichamen overgedragen van overleden Palestijnse gevangenen. Het gaat om 45 lichamen, die zijn inmiddels aangekomen in Gaza. Het is de bedoeling dat Hamas nog lichamen overdraagt van overleden Israëlische gijzelaars. In Arnhem is een hardloper eergisteren vermoedelijk beschoten met een luchtbux... Hij raakte gewond. Bij de huisarts bleek hij een kogeltje in zijn been te hebben. De politie denkt dat meer mensen zijn beschoten. De dader is nog niet gevonden. In Duitsland wordt onderzoek gedaan naar de dood van een Nederlandse militair van 28. Hij kwam daarom het leven bij een oefening op een oefenterrein. Dat was waarschijnlijk een ongeluk, zegt Defensie. En er is lang over onderhandeld, maar vandaag werd dan officieel dat Frenkie de Jong bij Barcelona blijft. Hij heeft zijn contract verlengd met drie seizoenen. En als hij dat volmaakt, dan speelt hij tien jaar bij de Spaanse club. Volgens correspondent Edwin Winkels maakte Barcelona er een hele show van dat de Jong blijft. Het werd live op het netwerk van Barcelona uitgezonden. Beelden, interviews uh, met Frenkie. En je zag beelden binnen met zijn vrouw en twee kleine kinderen bij zich. En ook zelf dolblij om uh, zijn jongensdroom bij Barcelona nog te zetten, zei hij dus. En Barcelona keek ook echt naar uit. Er is ook een afkoopsom afgesproken, die is met 100 miljoen verhoogd... naar 500 miljoen euro. Het weer, bewolkt en wat motregen. Morgen eerst grijs en wat lichte regen. In de middag af en toe zon. En zo'n 15 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Mandy van der Plas van de AWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort.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 We belong uh oh uh oh uh oh uh oh, uh -oh, uh -oh. Also, FM, ZFM. Uit van Zandvoort. Dit is ZFM. Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De grensovergang bij Rafa in het zuiden van de Gazastrook zal waarschijnlijk morgen opengaan. Een EU-missie zal zich daar dan vestigen. Wat voor beperkingen er aan de grens zullen gelden is nog niet bekend. De Syrische president Shara heeft een bezoek gebracht aan de Russische president Poetin in Moskou... Het is de eerste keer dat Sara in Rusland is... sinds rebellen onder zijn leiding de macht in Syrië overnamen. GroenLinks PvdA is verbaasd dat de overheid financieel garant staat... voor werk van baggeraar van Oort in Mozambique. Het bedrijf doet voorbereidend werk voor een omstreden gasproject van Total Energies... Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt, af en toe motregen. Ook morgen grijs met wat regen of motregen. In de middag meer kans op zon en het wordt maximaal 16 graden. Dit is ZFM. I no. knew no. I'm not a might, might, might, might. I'm in the zone, one shot, don't let it go, you better put it da -da down, da down down make me say, you the one I like, like, like, like, come, put your body on, might, might, might, might, keep it up all night, night, night, night, don't let me.